Het geslacht Wierda van Teun Regie Ads Lumpel. Jarige gaat zitten... Stoft uit. nog Sportnotaris, ik kom hier te voet. De tijd is voorbij, hè? Voorbij. Ik kom kijken wat er in mijn grootlaan ligt. Ik vrees, wie er daar, dat de la leeg is. Hoe kan dat? De laatste keer had ik nog een restje. Dat is gevlogen. Ik heb de belasting op je vermogen moeten voldoen. En ik heb mijn eigen procura moeten inhouden. Je komt niet tekort, hè? Dat kom ik wel. Ik schiet bij jouw hele geldvermossing meer dan honderd gulden in. Vermossing. Ik heb tegenslag gehad. Je hebt je eigen tegenslag gemaakt. Je mijn... hebt er een liggen gewonnen, zie ik. Ik weet wat er gebeurd is. Jij bent blut. En deze keer voorgoed... De duivel speelt ermee. Hier zijn de bescheiden. Je kunt het zelf tot de laatste halve cent narekenen... voor het geval je me niet gelooft. Ik geloof u. Groot genoeg. Ik zal mijn vordering op je laten vallen. Dan zijn wij tenminste kiet. Maar je moet alles... dan moet ik verder leven... Je zult jezelf moeten soevereer dan. Wat wil dat zeggen? Ik kan niets meer voor je doen Modaris Wilt u mij geld lenen? Op wat voor garanties? Ik heb toch iets Een gouden horloge, een zilveren sigarenpijp Een paar gouden knopen hm, Dat zijn snuisterijen voor homo Jan Nee nee ik vind het wel netjes zo, Wiada. Ik maak van jouw geldboedel geen martelwerk meer. Betekent dat dat u mij wegstuurt? Ga met je broer praten. Met Jalling. Ik, ik heb ik... geen broer. Ik heb niemand meer. Niemand. Ja, Jarig jongen, het spijt me. Maar ik kan je niet langer herbergen. Ik vind toch nog wel werk? Nee, hier niet. Ze kennen je hier. Je hebt het verprutst. Maar wat heb ik een misdaan, bij God? Je hebt je geld dan goed verdaan. Dat is een misdrijf, jongen. Ze zien je liever komen dan gaan. En toch blijf ik het proberen. Dat moet jij weten. Maar hier kun je niet blijven. Och, je probeert het al zo lang. En ik kan van krediet en de wind niet leven. Geldje van de diaconie dat ik krijg... dat kan ik wegleggen om er straks mijn kist van te laten betalen. Ik moet bestaan van die kamerhuur. Een moet Ik doe mezelf de das wel. Ja, nog drie dagen. Het gaat niet, je moet je bootje pakken. Ik weet wel ik niks te pakken, heb. Nou ja, het gaat me aan mijn hart. Maar ik heb geen keuze. Ik moet je op de kei, zeggen. Vannacht dan nog? Het spijt me, ik heb een nieuwe kostganger... Hij komt me het avondeten. Waar moet ik heen? Nou, hier. Hier is een grote. Als je meteen je biezen pakt. Boeken. Begin nou niet nee, weer. Ik wou u bedanken. Hm. Hou goed. Zal het erover. Als op het lijkende kuil. de oh. Verdomme, allemaal op mijn deur. Is er brand? Ik ben het, lokje. Wie is ik? Herken je me niet meer? Bij nacht zijn alle katten zwart. En de katers. Dat is jarig, jaardag, Lokje. Die? Loutje! Ga niet weg, luister naar me. Ik kom je hulp vragen, Lokje. Voor één nacht. Loutje, je luistert. Wat wil je van me? Voor zo'n stuk piqueur? Meid, ik zit in dit alles. Dat is geen nieuws voor me. Ga naar Vot. Vot is nergens te vinden, Lelkje. Je moet me helpen. Ik heb geen onderdak. is je eigen stomme schuld. Lelkje, ik ben toch al het royaal voor je geweest. Wat heb ik je niet voor presentjes gegeven? Ik herinner me geen presentjes. Laat me binnen, Lelkje. Het is verrekte te koud hier buiten. Binnen? In mijn huis? Laat me nu lachen. Ik kan nergens naartoe. Platsakken, hè? Zulke kerels kan ik niet gebruiken! Voor één nacht, Leukje. Wat wil dat secreet daar buiten? Is het een klant? <laughs> een bedelaar, geloof ik. Op deze tijd, hij nou smijt dat raam dicht en kom in het nest. Ik kom! Luikje. Hier! Heb je een dubbeltje? Kun je voor slapen in de ziel? het asiel? Het asiel. Het licht verscholen achter de Leeuwarden-Jodenhoek, waar de allerarmsten wonen. De asielbaas regeert zijn klanten met een stok. Wie de halve stuiver voor de krib niet kan opbrengen, komt de lage lange slaapsteen niet binnen. Maar wie één keer binnen is, mag zich tenminste warmen bij de rosse kachelbuik. De warmte is ook stank en verluizing. De Britsen staan in slagorde als een rij doodkisten naar een mijnramp. Het asiel is Jarigs nieuwe huis. Het is winter geworden. Het stormt en regent en jarig loopt met bordpapier in zijn laarzen. Soms vindt hij wat werk, bij het lossen van een tjalk of praam. Na de veemarkt drijft hij wel eens wat vee naar het slachthuis. Een grijpstuiver hier en daar. Onder de paardentuisters durft hij zich niet meer vertonen. In het nachtlogis kost de koffie een cent per kom. Men moet er een ijzeren maag voor hebben. Zo goed als voor de prut van uien, kool en wortels die hier stampot heet. Wie de spekswoordjes treft, heeft een geluksdag. Jarig wordt blauw onder zijn baard. Hij hoest en krabt zich het ongedierte uit het vlees. Hij denkt niet meer aan morgen. Elke dag staat stijf van eigen kwaad. Ergens ligt nog een zate, ergens wonen nog een zuster, een broer, ergens is het karkas van een wit sultanspaard begraven. Jarig is een eenzaad geworden, hij bemoeit zich met geen van zijn lotgenoten, s'nachts ligt hij in zijn hemd bovenop zijn kleren, ...bang voor bedelaars, marskramers en kruimeldieven... ...die hier voor één of twee nachten onderduiken ja. Schroef die lampjes een stukje op, dan kan ik jullie zien. Als we daar maar geen gedonden mee krijgen. Ja, de as, asielbaas is zuinig als de bek van een haai. Jullie zijn toch niet bang voor hem? Jullie hebben toch zeker betaald? Hij ja. is wet. Wat ben jij eigenlijk voor iemand? Ik? Ik ben aan over zijn. Maar die van een wonderkerk. Je zult bij je alsof je... Mijn dat is het volk. Ja, de God, God, dat ligt de duim die bovenop De jongen Het is uit Zwits Zijn dus kleren zijn ook te netjes Schoon, goed gewacht nee. Dikke vet in schoen in de Niets. Ja, is schoen. schoon lente Wat een de Wat een de ogen. Wat is hem kunst Wat zijn hem tonen, Dinten geuren Wat is hem poëzie Wat liefde Dat alles mag hem niet zijn ik kwam het die wensen kopiënt. Ja, we praat praten als brugman naar de ja, mij de slaap. Dat gespuis kan hem blijkbaar niet genoeg hebben. Ja. hoor. Wie heeft dat gezegd, zei je? Dat uit een toneelstuk van Eduard Douwes dekker Beter bekend als Multatuli. Daar heb ik van gehoord, ja. Die heeft het opgenomen voor de javanen. En voor jullie. Achter ja. te gek. Langen ze zulke stukken op de planken? Ja, waarachtig. Ja. Oh. En dan wordt naar geluisterd ook. Je, weet je, eens, wat ik nou niet begrijp? ...dat er mensen zijn die ja. schrijven over ons. Ja. Reken maar. En ze schrijven niet alleen over ons... ...maar ze vinden ook dat de misère lang genoeg geduurd heeft... ...en dat er wat gebeuren moet. Wat denk je hiervan? Wij horen het tot hetgeen met het schuim der natie noemen. Wij zijn de blanke slaven. Ja, ja. Wij hebben het toppend van ellende bereikt. Ja, ja. Maar het uur der vragen slaat. Ja. Laat de man lezen. Ja. Ja. Wij verklaren op ons geweten... Ja, ja. ...dat wij van u af aan de ketenen verbreken... ...waarmee de maatschappij ons bindt. Ja. Laten wij de handen ineens slaan... ...om strijd te voeren tegen de machtigen. Ja, ja, ja. Paus of ja, ja, ja. keizer, ja, ja, ja. prins of aristocraat, ja, ja, ja. ...priester ja, ja. of leek, ja, ja. kapitalist ja, ja. of grondeigenaar... Lafwaarts, maak uw wapen gereed, wij duchten ze niet. Wij verachten u, gij wolgelijke vampiers, gij kains van de maatschappij. Anarchie is onze leuze, ware harmonie zal uit deze wanorde voortspruiten. Onze zwarte vlag is ontplooid. Weg met het familieleven, strijd tegen de eigendom. Strijd tegen God. Ja, dat dat oh, ja. ligt er niet op. Nee. Ver, niet ver. ver. Ik willen, ik om de verdomme is dus ja, niet. Dat... Je schandaliseert mijn huis. Jij daar met je anarchie. Ja, baas, die taal ligt anders he, dan een armhuis op zondag. Ik kan jou de keien opmieteren. Dan mieter ik terug. Ik heb betaald. Maar niet om die sloebers hier op te hitsen. En de lamp moet nodig uit. Jezelf uur. Geweest. Ja, Stap toe jongens. Alleen in je rest. Elf uur bij de klok. En pas op voor de nacht, Wacht nou, wacht hier. Zo, Buerman, ik hoor in je gedraai dat je nog wakker ligt. Dat komt door jouw gesnor. Mijn gesnor is nodig, buurman. Een ja, goede raad. Als je van plan bent hier ongemoeid te slapen, stop dan je kleren onder je strozak. En jij zoveel te verspreiden? Ja, ik heb gezien dat je een goede hekker hebt. En een paar solide laarzen, kijk maar uit. Ik ben niet zo bang voor ze jij. Maar mm -hmm. toch, uh, bedankt voor je hand. Uh, kan ik jou wat vragen? Vraag maar. Wat zijn dat voor lui die in die blaadjes schrijven Over ellende en wraak en oproep tegen de machtigen. Ja, dat is niet met één woord te zeggen, Maat. Maar het zijn vrienden van ons, en ons soort. Vrienden? Wil jij er niet bij soms? Ben jij met een lepel in je bek geboren? Wat gaat dat je aan? Ah meteen op zijn tenen getrapt. Dan ben je wel van een hoger lover gewaasd. Morgen hebben we ook? Het is hier net als onder dienst, wat? Je laat hem scheet en het station van de wacht zet je met een nat hemd op de tocht. Luister, buurman. Ben je morgen nog hier? Zo we moeten, zolang het duurt. Spreek ik je morgen. Ik ben op suf. Mosse. Hm, Goedenacht. Er is te weinig manicaturen om je ribbenkast. Hoef ja. je mij niet te vertellen? Zeg, wat ben je eigenlijk voor een soort mens? Kan ik jou beter vragen? Oh, voor mij mag je het weten. Daar wets grondwerker. Een Hollander, zoals jullie dat hier noemen. Lekker en een zwerver. Laat alle grondwerkers met de mensen zoals jij? Sommigen. Ik ben ook zendeling. Al preek ik dan geen houten of stenen Christus. Ja, dat heb ik gestraag begrepen. Oh, je hebt liggen luisteren in het asiel. Nou, dan weet je ook waar het mij om gaat. Niks weet ik. Waar gaat het voor jou in het leven om? Dat heb ik nooit zo bij ingestaan. Ja, je weet toch verdomme wel dat je graag zou willen. Ja, dat weet ik. Ik hou van paarden. Ik zou het niet achter een goed paard zitten. Ah? Nou begin ik er iets van te snappen. Daar spreekt de boeren zo'n wat. Uit buiten van je landarbeiders, je melker van je eigen vee. En zwaar gekelderd. Je kan je niet volgen. Ik heb je al gezegd maat, dat ik een trekker ben. Waar je ook komt, laten ze de arbeiders sappelen. Voor de offerblokken in de kerk. Voor de koetsen van de rijken. De diamanten van hun vrouwen en dochters. De titels van hun zonen. En dat zal hier wel net zo wezen, waar het geld boeren op de rug groeit. Wie beweren dat? Is dit dan geen land van melk en honing? Die luiden dat beweren slaan de plant mis. Die moet je mij vertellen. Overal waar ik geld zie, dan weet ik ook dat er stinkende armoede bestaat. De vette leven van de mageren. Dat is wat je uitbuiting noemt. En wat is er dan aan de hand als de vette hun centen verliezen? Jij denkt aan je eigen geval, hè? Dat noem ik gewoonweg het hede schuiven van de koe. Ik heb het erover hoe en door wie de poen gemaakt wordt. Dat de ene mens zich gedwongen ziet. zijn spierkracht, zijn verstand. of zijn lijf aan anderen te verkopen. Wat je nou? Zo is het geweest. Precies. En dat gaan wij veranderen. En jij gelooft dat dat kan? Dat geloof ik. De commune van Parijs heeft het bewezen. Wat? Nooit gehoord van de commune. de glorie van het werkende volk, zogezegd. 1871. Zeg, uh, hoe heet jij ook weer? Jarig Viarda. Jarig Viarda? Ja. Wij jij eigenlijk uitgehouden al deze jaren? De winterslaap gedaan, onder de grond? Niet onder de grond. Gezeten wel. Bedoel je, in de lig? Ja, bedoel ik. Lang? Te lang. Jaren. Wat had je dan wel uitgebreid? Daar ga ik je niet aan. Je hebt nog gelijk ook. Vertel maar van die commune. Wie? Nou... dat uh, was de proef op de som dat de arbeiders hun eigen republiek kunnen maken. Een rode republiek. Twee maanden lang zijn ze heer en meester geweest van Parijs. Nieuwe wetten hebben ze gemaakt. Hun wetten, afgerekend met het oude gezag. Mannen en vrouwen gelijkgesteld. O, oh, dat moet een klap geweest zijn. Twee maanden... Nog niet langer? Dat zal ik je zeggen. De vijanden van de arbeiders hebben al eeuwig gehakt met het builtje van de macht. Ze zijn slimmer dan de gechochtenen. Want de gechochtenen kunnen het maar niet laten onderling ruzie te maken. En dat doen de grote bazen niet, maat. Vooral niet in de uren des gevaars. Dan spelen ze handjeplot met elkaar. Dat hebben de Fransen in 1971 uitgekuurd met de Pruisen. En samen hebben ze de Commune om geholpen, snap je dat? Gevierend een schot afgeknepen. Ik hoor voor het verwijst. Ja, die cipiers van jou zullen hun paar IS-klanten heus niet aan de neus gehangen hebben wat daar in Parijs gebeurde. Nee. Zo, wat moeten die fabrieksbaronnen en beurshygiëna's en generaals in hun scheidend zitten? Dat de vertrapt het op een keer met elkaar eens worden. Nou, jij praat gat over je medemensen. Op zijn tijd, ja. En wat jou aangaat, jarig weer, haar. Jij moet niet in die massa doodkist van het asiel blijven hangen. Hij hoort nog lang niet bij het vuiletje wegvoeren. Dan zie je er met die vette oude pandjesjas en je groene het toch wel uit als Lord Ja, schout jezelf uit. Nee, maat, wij pakken het anders aan. Ik neem jou mee. Jij neemt mij mee? Uh, Dat duivel mag weten waarom. Misschien. Uh, misschien mag ik jou. Misschien. kun jij mij helpen. Huh? Jij kent dit land. De taal. We gaan samen de boer op, werken, of brood verdienen. En vooral zien hoe het volk hier leeft. En wat we kunnen doen om ze op te hitsen zoals die asielbazen noemt. Maar ik heb er helemaal niet zo'n idee over als jij. Uh, dat komt nog wel. <treeks> De grote boerderijen liggen er nog. Karel Zwets heeft ze goed gezien. Maar vestingen die door niets zijn te verwrikken, zijn het al niet meer. De wereld draait. De stormwind van de verandering gaat dwars door de dingen heen... ...en blaast weg wat geen stand kan houden. Misschien eens in de tien jaar vliegt de wagen van vooruitgang en welvaart uit het spoor. Er lopen mensen te hongeren terwijl de pakhuizen vol zitten... Er zijn maar weinigen die kunnen kopen. Het geld verdwijnt in koffers en kluizen. De verdwazing van het systeem, armoede bij overvloed, ziekte door tot in de verste uithoeken. Na de steden komt ook het platteland aan de beurt. Zuivel en vee brengen al minder op. De tarweprijzen dalen. De landerijen verliezen hun waarde. Verkoop maar boerenvolk, minder vee, minder land is beter dan zwaar belast bezit. Vergeet maar boerenvolk dat er gouden dagen geweest zijn. De kwade wind is opgestoken en zal voor eerst niet gaan liggen. Johnny Dit hier is dus jouw plaats geworden Hele en al lief, Het ziet er maar knap uit ook Alles nieuw behangen Geverfd Ja we hebben vertimmerd Het oude huis was zo laag, zo donker uh, De timmerman is natuurlijk op vandaag de dag. Dat is waar Maar het was oud speel, we moesten wel Nieuwe meubels ook zie ik Probaat middeltijd tegen de houtwurm. <laughs> uh, familie, uh, we hadden eigenlijk al veel eerder eens moeten komen. Hè? We verliezen elkaar anders weer de hoog. Ja, het is toch normaal dat Rijnouw en ik elkaar vandaag pas voor het eerst zien. Dat is begrijpelijk. Ieder heeft de handen vol met eigen beslommeringen. En dat de kinders vijf, was ik het wel, hè? Hmm. Vijf. berg, ben ik. Een berg kost. Um, sigaar, liever? Nou, als die niet zwaar dan... is... Bedankt. Bedankt. Hier zijn de lucifers. Ja. Bij jullie hebben het met twee jongens gezien. Ze hebben onze kleverie in de school gereden. Ja, nou, dat doen ze graag. We hebben er al twee verloren, maar aan deze twee hebben we meer dan genoeg. Suiker en melk in de thee? Mag ik jij geeft geeft de schaal met koekers door. Nee, nee, die koek sla ik over. Nee, nee, ik maar mag. Dat verdraag die zoete kou niet meer. Zal ik maar? Bedankt. Tedje is er nog altijd niet bang voor, zie ik. <laughs> het groeit tegen de verdrukking. in. <laughs> verdrukking, mag je wel zeggen, ja. Ach, mensen, wat hebben we met tijd? Ja, ze behoort als vandaag. Dag is het nog niet geweest... Bijna elke week lees je in de kont van een executie. Waar oh, dat met het boerenvalk naartoe. moet. We. Je hebt me van notaris gehoord, Johnny, dat jij je, je stukken en je contanten bij hem hebt weggehaald. Heb ik ook. Ja. Dat moest hij wel. We kunnen toch niet voor elke zaak met je maren wijzen? Het is andere van de wereld. Het zit bij de notaris hier ook goed, lieve. Ik hoop niet dat je dat je veel schade geleden hebt. Door die vuile rekeningen van jarig, bedoelt u? Ja, wat, wat is er nou precies met die jarig? Waar hangt die uit en wat doet hij? Hmm, als we dat maar wisten. Hij heeft alles wat hij had erdoor gejaagd. Dat weten we duizenden. Te De denken dat hij het aan paard en gemeen vrouw heeft, ik kan wel huilen. Ja, we hebben geruchten gehoord. Geruchten? Moedige waarheid. Notaris, heb ik al zijn gangen laten volgen. Nadat jarig uit het blokhuis kwam... Hij is terechtgekomen onder Bendelaarsvolk. Maar nadien heeft geen mens meer iets van hem gehoord met de zo, mensen. Hmm, misschien ligt hij ergens op de bodem van een kanaal. Of... Oh. Wiepe. Je Laat me schrikken. Onbruikbaar mens, dat was hij. En al dat geld van het ene, weg is het. Weg. Ja, en dat hadden we kunnen gebruiken. Het was jarig zijn geld, wiepen. Jarig zijn geld? Het kwam van de zaten. Dat heeft gelijk. Het is zonde en schande als je zo'n kapitaal ziet verdonderen. Jij nou begrijpt het, zonde en schande, ja. Vooral als je ziet, hoe wij in de klem zitten. Maar is het dan op de zaten zo benauwd gesteld, Wiebe? Ik dacht dat jij het was op wol werken. in deze jaren, waar alles een mens bij de hand afbreekt. Ik heb die zaten van jullie nooit gezien, alleen erover horen spreken, Roetjalling. Ik meende dat zo'n kasteel van een plaats geld opbracht... Het ene ja. jaar wat meer, het andere wat minder. Dan vergis je je vergis je dit? Mensen, jullie hebben er geen idee van wat zo'n groot bedrijf opvreet. Opvreten, dat is het woord. Dus ik begrijp dat jullie over de centen willen praten. Over de centen, ja. Oh. Wij hebben ook nog fix wat van jullie te goed, Wiebe. Ik weet het, ik weet het. Die eh, 40.000 die zijn nooit volledig afbetaald. Wil je nog tegen? Nee, nee, bedankt. Niet meer, dank je. Dan gaat het lichtje uit. Ja, nou, het... Eh, het zit me smeren, het was, dat... Eh, moet ik je zeggen? Maar ik ben bang dat ik mijn verplichting... Dat ik mijn verplichtingen niet kan nakomen. Niet nakomen? We staan voor de overmacht, nou die soms tussen de vingers doorgelopen. Maar hoe kan zoiets nou gebeuren? Dan moet ik je dat nou nog uitleggen? Leven jullie hier dan op een eiland? Je zou het bijna zeggen. Zo rustig en wel tevreden als je hier huist. Rustig en tevreden en onzinnelijk, ja. Maar je moet niet denken dat de plagen voor onze drempel blijven stilstaan. Nou dan, geen mensen komt eraan. Als je weet wat ik heb moeten verkopen om de lopende schulden af te doen. Een stuk van mijn veebeslag... Een stuk van mijn hart. Ik geloof het, Wiebe, maar toch. of weet je wat het betekent dat ik zoveel twee moet missen? Dat was melk en botergeld. Daarvan betaalde ik voor, werkvolk, huis, onderhoud. Jullie hebben te oh. veel gewild. Je hebt makkelijk praten. Dit, dit spul hier is zoveel kleiner. Zoveel minder zorgen en lasten. Nee. Wij hebben onze bek niet zo wijd open gezet. Ik wil niet onchristelijk zijn. Maar ik hoor al jarenlang niet anders. Wie de in een tet op Jardel zaten, die weet hoe ze het moeten aanpakken. Die gebruiken machines, die slaan grote slagen. Daar kan een bouwboer niet tegenop. op. een floep zakt de hele boer dagen. jongens van jullie, die vermaken zich wat. Ze zijn gezond. Mijn jongste jongen kwakelt. Zwakke longen, zegt de dokter. Dan wil je aan de hele zaak doen, lieve. Ja, als je ze... Als je nu van mening zijn dat... Uh... Ja, dat zaten altijd nog blijven wat ze was. Dat de boel bij elkaar blijft, bedoelt u? Uh, dan. kan ik u alleen maar vragen. Scheld me die afbetalingen voor de eerstkomende jaren kwijt dat ik weer uit de kou kan klimmen. Kwijtschelden? Wie ben bedoeld uitstel? En wij dan? Onze kinderen, wij. En die wij... van ons? Wie ben? maar jij zegt is allemaal goed en wel. Maar het is zoals Reno zegt, wij zitten ook in een lekkerschuit. Ik heb op de afbetalingen gerekend, Wiebe. Ik moet zelf voeren en volk en belasting betalen. Nee, maar je, je, je kan er toch nooit zo bedonnen voor staan als wij? J jullie hebben nog niks hoeven te verkopen. Jullie hebben alleen maar te vorderen. Vergis je, Wiebe. Wij hebben meer schuld dan je denkt. Om de waarheid te zeggen, wij hebben borgen gestaan voor mijn broer Pierre en Rutmer in de drachtse compagnie. En die kunt dan niet zo min klaarspelen als jullie. Wij zijn ook familie. Ik heb mijn naam gezet. Het gaat om duizenden. Ja, ja. Dat geeft me een klap met ze. Wij zijn voor kruis en kwaal geboren. Dat legt de wel op. Alsof zo altijd mij moeten hebben. Toen jij destijds bij mij kwam, Wiebe. Omdat je met alle geweld boer wou zijn op de Iada. Deze zaadtoes pak ik anders, ik weet ik wel. Maar je had daar kunnen voorzien dat we dat de kelder hadden. Ik ze zeggen dat niet De, de kelder wat anders. Nee. Ik, ik, ik ben bang dat we... Als, als we elkaar niet staan te kunnen houden... ...dat we de hele zaterdag verspelen. spelen. Wat moeten we dan doen? En als het nou eens niet anders kan? Ik zie er een uitweg. Je zal opnieuw moeten beginnen. Van onderaf aan. Zeg, zeg jij nog eens wat, Charming... Ik ben bang dat hij nog gelijk heeft. We zitten in het schoutje van moeder, jullie en wij. Maar de zaten onder de hamer. Er gaan meer zaten en staten onder de hamer. Het is zeer murig. Ik moet gaan melden. Tjaldi, je besluit. Ik wil erover slapen, zwagen. Zoals over kop ligt me dat niet. En wanneer weten we dat dan? We zullen jullie een brief schrijven. Ach, wacht niet al lang. Meneer, het is vier uur geweest. Jij ja, komt. U hoort het, de melk erop. Ik moet me verkleden. Blijven jullie voor het avond eten? We zijn al laat. Beter dat we nou gaan. Dat is, uh, dat is, het uh, is al een reisje. Dan wens ik jullie een behouden thuisgoed. Behoud. Hoe staat het nou met die kwestie van wie haar daar zaten? Tja, je vraagt me wat. Het is meer dan een week geleden hè, dat je zuster en de man hier waren. Dat moet klaarheid komen, Tjalling. Wat had jij gedacht? Ik vraag me af wat die zaten voor jou betekent. Je bent er nooit mee wezen kijken. Nee. En ik wil ze nooit meer zien ook. Nou, hak de knoop dan door. Schrijf aan wie we dan aan zijn verplichting houden. Hij moet begrijpen dat er geen ontkomen is. Ik heb medelijden met die mensen, nou. Wie opnieuw beginnen. Als kleine koelelkartjes hier of daar. Er zijn er zoveel die dat moeten. Maar medelijden is goed. Maar van medelijden blijft geen mens in leven. Wij moeten. En zij moeten ook. Het is wel duidelijk. Ze kunnen niet. Dan moet die plaats verkocht worden. Ja. Ik zie in dat het niet anders kan. Wie schrijft de brief, jij of ik? Het zal een zwaar pistool worden, Renaud. Weet jij nog wat onze vorige dominee altijd zei? Doe de moeilijke dingen eerst, dan wordt alles makkelijker. Hij zal wel gelijk gehad hebben. Goed, ik schrijf die brief vanavond nog. Ja. Riep daar iemand? Bij de zijde. Hm? Kom maar, Jullie. Hé, hey, het is Elke Branden. Yeah. Vroeg op de dag, Elke? Morgen, Elke. Morgen, samen. Nog een bakje komt binnen de pot, hè, nou? Ik denk het. Maar daar kom je niet voor. Nee, daar kom ik niet. Nou, schuif een stoel al, Elke. Ja. Yeah. Toch geen zwarigheden, Elke? Nee, niet wat je zwarigheid noemt. Het gaat eigenlijk om haar. Om zijn Je Ik ken hier in de streek maar één her. Dat is die oudste jongen van jullie. Heeft hij iets uitgehaald? Daar gaat het nou juist toe. Misschien heeft hij dat. Dat is raadseltaal, Elke. Ja, mensen. Ik zit er zelf ook zo wat mee. Maak van je hart geen moordkuil. Die knaap van jullie. Hoe oud is die eigenlijk? 11, 12. Pas 11 geworden. Ik zag hem een paar dagen geleden met die jongens hier op de zandlaand. Knikker in het kuiltje. Ja, daar zijn ze in deze tijd van het jaar gek op. Ja, wel. Hij had een knikkerzak, zo'n blauwe geruite. En daar zat maar wat in. Die zak heb ik zelf voor korte vorm gemaakt. Heb je wel eens goed gekeken, Rijnouw? Wat hij daar allemaal in bewaart? Wat wil je daarmee zeggen? Wat ik zeg. Volgens mij heeft hij niet alleen knikkers en stuiters in die zak... Het rammelde van de centen. Wie weet, stuivers en dubbeltjes. Niet van ons. Daar dacht ik. Daar bij de jongens stond, stond er eentje te gieren, ze dus wat opzij. Nou weet ik dat nog van vroeger, ik heb altijd verliezers. Ik ging naar hem toe. Ik was de jongste jongen van Burema. En vroeg hem, waarom die jakte. Nou, toen toe maar, Elke. Ja, dat is nou het gekke. Weet je wat die kleine Burema zei? Ik mag niet meer meespelen van Herre Bejuijder, zei hij... ...voor ik me vier centen betaald heb. Vier centen? Dat vroeg ik ook. Vier centen. Heb je die dan van Herre geleend, vroeg ik? En hij zei... Nee, ik heb er maar twee geleend. Maar als je geld leent van Herre... ...moet je twee keer zoveel terugbetalen. En ik kan er niet aankomen, zei die kleine buren maar tegen me. Twee keer zoveel terugbetalen? Ga bij elkaar praten, Charlie. Twee keer zoveel, zei die jongen. En dan zei hij zei ook nog... Herre, wie wint bijna altijd bij het knikkeren. En niemand weet hoe je dat lapt. En je kunt knikkers van hem lenen ook, zei die jongen van Burema. Tien voor een cent. En als je ze binnen veertien dagen niet weer omgeeft... dan houdt hij die cent. En dat doet heren. Dat doet heren. Een soort uh, woeker, zogezegd. woeker, Challing. Boeker is een groot dik woord voor een kind bedoel ik. Maar ik zeg jullie eerlijk, ik schrok toch heel van dit hele geval. Vooral omdat er hier mensen zijn die elke cent dat zijn met doel dat je twee keer moeten omdraaien Voor ze hem uitgeven. Die moet dat niet. Ik ik weet wel niet elke wat ik zeg moet. Ik zie niet meer wat er nou zo ernstig is in jelle knikkergeschiedenis. geschiedenis. Her alleen Duit en alleen Trente. Dat doet de notaris ook in de banken. Hij nou. Dat kind is er te vroeg bij. Precies wat ik dacht. Een fout is het niet. Een fout is het niet. Maar dat was nou net wat me zo'n douw gaf. Als het waar is. Je kunt het heren zelf vragen. Ja, dat zal ik. Waarom? Hij steelt dat geld in die knikkers toch niet? Hij handelt erin. Je kan een kind niet straffen omdat hij pinterder is bij spel dan anderen. Mensen, mensen, ik ben er verlegen mee. Als ik mijn mond maar houden. Vergeet het maar ook, hè. Kun je dit zo makkelijk vergeten? Jullie hebben wel twee de kinderen, dat moet ik zeggen. Mm, Rutmer is anders, ja. Zo'n vriendelijk manneke. Daar zit nog een aasje kwaad bij. Het is waar, hè. Die kleine is heel wat makkelijker te regeren dan hè. En hm. als hij op school is, haalt het met de neus in de boekjes. Met een verhaal, haalt kan ik een Zo is dat. Charlie. Vergeet niet je zak van de molen te halen. Ja, ik ga over aan de slag. Ik snap weer een mist uit de strooien. Kom die koffie nog maar eens terughalen, hè, dan. Nou? Maak daar maar staat op. Ja. Wat is het daarvoor voorgedacht? Heer, een vetmaal. sta me bij. Dat snap jij niet. Dat doet onze lieve Heer om ons te bewaren voor leververvetting en het pootje. Ja, de, de, de ja. ziektes van de Rijken. Nou, ik zou wel eens weten hoe dat aanhoudt. Zwets probeert ons weer eens wijs te maken dat hongerlijen niet zo erg is. Ho, ho, Oene. Ik vind hongerlijn een smerige zaak. Misschien wel de smerigste die er is. Maar je kan het gek vinden of niet? Als ik zoals hier in deze werkschuur de mot in mijn maag heb met de hele ploeg, vind ik het minder erg. Nou ja, Wat is het verschil? Dat zal ik je zeggen. Als ik het arm heb in compagnie, hè, dan weet ik weer des te beter dat we ons ook in compagnie van de armoe kunnen ontdoen. Jij probeert ons te voeren met woorden. Ik zou best een op kunnen. Weet Wie niet? Van die kale piepers met mosterdstip. Ga je op de deur, ja, wie, eh, wie heeft de afwas vandaag? Ik. Zwarte alles, wie nog meer? Ik. Is het jouw beurt weer, paardenboer? Zitten jullie hier alweer zo lang? Uren, dagen, maanden, jaren. Hé, hey, ja. Jij ja, zit ook nooit een woord te veel, hè? Ja. Ja, wat zou ik moeten zeggen? Ja, hoe gezond of wij hier hoesten met me ja, elkaar? Ja, fijne lui hoesten ook als ze maar genoeg Havana ja, schoken. Ja. te vergeten die stapels glas op de droogzolder. Oh, de kolonja. jongens. Wij hebben de verkeerde wieg gezocht. Dat hebben de meesten. Zo, oh, Karel Zwits. Oh. Ah, waar heeft die wieg van jou wel gestaan? Kijk eens aan, de stokkenbaas. Ze allemaal lijken, een prongsba. Oh. Kun je niet ploegbaas zeggen? De ploegbaas dan. Ah. Hoewel ik niet weet wat voor verkeerds er is aan die naam stokkenbaas. Je jaagt ons toch de hele dag op? Zo jij voor je eigen wil. En jij blijft een brutale dom. Ach, ik zing maar zoals ik gebek ben. Ja. Wie heeft jij dat geleerd? Zingen. Ga erbij zitten, Plonksma, dan zal ik het je vertellen. Hé, mannen. Hé, gaat weer een verhaaltje vertellen. Uh, een verhaaltje? Uh, Niks verhaaltje. De bloedige waarheid, dat is het. Oh, ja. Nou dat kennen we. Steek maar van wel. Uh, dat zou ik best willen doen, ploekbaas. Maar ik heb het graag een beetje gezellig als ik wat vertel. Ja, kom ook, Smet. Een kom op het vuur. Jarig? kom eens met een paar bakalaars. Ja, zijn er aan Kom nou, Plonksma, het is nog altijd maart. En dan ontbreekt me nog eens. Een pijpje tabak? Wel ja, voel hem alweer. Geef ja, je tabaksdoos in de rond, De jongens hier hebben ook wel trek in een halve van Casey. Precies! Er is maar half ons van mijn baai. Baai, baai noemt hij dat Zee in de gras. gaan door Holland, hier tussen de vries uit een hoog gat. Ja, dat moet ik, wel. anders word ik geslacht en ingezouten. Nou, kom op waar met je tabak. Nou, was het dan mot? Maar niet in die man. mannen. Ja, je hebt En jij, zwet. Ik moest me allereerst maar eens vertellen waar jij zoveel brutaliteit vandaan haalt. Als ik je dat vertelde, zou je me toch niet geloven. Geloven doe ik je niet, dat is waar. Maar vertel toch maar. Kom op, Zwits. Ja, ja. Zwits. ja. als jullie erop staan. Ja. Je zit de zo terug, ploegbaas. En wat nou de herkomst van mijn brutaliteit betreft, zoals jij dat noemt. Dat is een mysterie. Ja, wacht maar. Mijn vader is zogezegd onbekend. Maar wat mijn moeder betreft, die deed altijd de was voor de heren van het Hof. Wat je me. En Deksel's knappe meid was het ook. En als ze van Adel geweest was, stond ik je overdag niet in een gelapte broek te vlasbraken. En, hoe ging dat destijds, hè? Een diamant. En een mooie wijf die willen bekeken worden. Nou, het duurde niet lang of ze vonden mijn moeder op een goede dag achter de wasdoeken met de vrucht van een onwettige liefde in haar armen. Ah, baas ga je uit uh, uh, of je is? Het is man. ook een romanploegbaas. En die vrucht, dat was ik. En als zij nou maar geweten had wie de vader was. Nou, mogelijk had ze er nog een onderstandje uit kunnen slepen. Maar er waren mij nog twintig heren voor wie ze de was deed. Zoek het dan maar eens uit. Zeg, wat, wat is er van de geworden? Bij onze lieve heerman sinds jaar en dag. En ze heeft voor die tijd wat afgewassen. Ja, ik denk wel eens zou ze in de hemel ook de was van de heilige moeten doen. Dat is lastig. Ach kom, ze zeggen dat God de standen gewild heeft. Zou de hemel dan net zo zijn? Precies, jij blijft brutaal hier weg. Hè? Ja natuurlijk, dat heb ik meegekregen. En van wie? ...om de volledige waarheid te zeggen... ...als ik zo mijn tronie voor de spiegel bekijk... ...met die baard en die stompe neus... ...en die waterige blauwe oogjes... Ja, ...dan denk ik bij mijn eigen... Ja, je heet Karel, ...maar eigenlijk verdien je een hele andere naam... ...een koninklijke naam... <tie> ...een koninklijke naam, zei hij... ...zal ik je gezegd, Frits? ...dat verhaal van je is mooi verzonnen... ...maar weet je wel dat ik jou zou kunnen aanklagen... Beetje als is. Wat hoor ik nou? Dan wil ik hier het verhaal van mijn moeder zitten doen. Jawel, jawel, maar Wij kennen de getuigen. Maar zoetje. Nou, zwets, ik gun jou de pret van je afkomst. <laughs> Pak mijn biezen weer mooi wil vanavond. Pas goed op met licht en veer. Ja, ja, ja. Adieu, sprooksba. Doe vast de groeten van het volk hier aan de cafebaas. En zeg maar tegen hem dat het ons spijt, maar wij kunnen onze opwachting niet komen maken voor zaterdagavond. Daar heb ik niks gedaan, mee. Karel, dan heb je nu weer op stangen gejaagd. wel een keer over die pijn. Karel, uh, dat verhaal van je moeder, is dat. Waar? Uh... Ben je beladen, jongen. Mijn goede moeder zal het me wel vergeven als ik weer bij de remoken ben... en dan vertel hoe ik een reputatie ben Ja, Dit is toch wel echt weg. Die heeft op deze tijd zijn prop nodig. Die komt niet terug. Dan stel ik voor dat Karel verder voorleest. Ja, ja, dat is goed. Ja, prima. Voorlezen, zeg je? Ja. Hard of zacht? Voorschool of communistisch manifest <laughs> ja die staat daar hard en de mijne ja hard moet het zijn Lees op Lees op, Lees op. Tegen het jaar 80 is het begonnen, de afbraak van de Friese boerenstand. Executie na executie, aan alle deuren het volk van de deurwaarders. Onder alle boerendaken verknepen gezichten, de angst voor morgen, die het werk vergiftigt en de slaap verjaagt. Boeren die met duizenden hebben gerekend, zijn in de tijd van enkele maanden straatarm, lopen met broodmanden langs de deuren. Werken als dagloner in de bieten en de aardappelen, bij de armvoogden of de pastorie. Het aantal zelfmoorden groeit. Bruiloften worden verschoven of ongedaan gemaakt. Ouders en kinderen vallen in veten om een onnozel stukje land, een obligatie. Notarissen kunnen de opgevraagde gelden niet uitbetalen en gaan smadelijk failliet. Honger op de eigen eigenerfde hofsteden en staten verschansen zich de rijke boeren als vanouds met hekken en heenhonden. Zij lachen grimmig, zij leven nog, zij zullen door de crisis heen komen, huilend als de rest. Maar de bewoners van Viarda Zate horen niet meer bij deze uitverkorenen. Viarda Zate wordt in het voorjaar van 81 verkocht. Dat Jalling. Ja. Dat ben je dus. Liebe. En ja. wel. Ik heb je briefje gekregen. Ik, ik, wist, ik wist geen andere manier om je, om je onder vier ogen te spreken. Jongen, het doet me goed je weer te zien. Wat wil je gebruiken, lieve? Nou, we willen meest het meestal een piegen van zikertje doen. Bediening alsjeblieft. Twee ouden. Twee ouder. Onder vier ogen zei ik. Oe, mevrouw. Ik heb het wel begrepen. Rijnouw heeft hier geen weet van. Ze denkt dat ik naar de weekmarkt ben. De weekmarkt. Gewoon komt er dood in de pot. Nee, kom er niet meer. Je hoort er alleen verhalen van vallen en botten breken. Twee ouwe. Act zesduizend. Ja. Ik in het ook Ja, zo. Stuiven, extra. Ja, Gebeurt niet vaak meer. Goed, dan. Nou goed. Ik ik had je, had je veel te zeggen zwager, maar nou je zo tegenover me zit, nou dan nou weet ik eigenlijk niet meer hoe ik beginnen moet. M misschien durf ik ook gewoon niet meer. Dat klinkt me nieuw uit jouw mond lieve. Ja. Ik heb ook een opdonder gehad zwager. Al zijn we botte dan nog niet finaal gebroken. Eén ding is tenminste geregeld. Die hypotheken en aflossingen zijn uit de wereld. Jij staat bij geen mens meer in het krijt, Riebe. Ook niet meer bij ons. Nou, dat zal Rijna goed doen. Dat doet het. Weer ja. Ja, daar zaten ze even kwijt, Jalling. Jij, ja, stinkert die de plaats gekocht heeft, heeft ook een apart boer gevonden. Hoe gaat de ted en de kinders? Gezond. Ze wonen nog bij mijn broer in Holbert, zolang als het duurt. Ik kan niet even blijven tegenbanden als buurs. Ja. Heb je plannen? Ja, heb ik. Ik neem aan dat je daarover bent te komen praten. Ben ik ook. Maar eh, zoals ik al zeg, de moed is met de schoenen gezakt. Deze zomer, deze zomer er weer een boot met landverhuizers. Land verhuizen. Ja, naar Amerika. Amerika? Mijn laatste kans, Joey. Lieve Amerika is fair. Jawel. Maar er is ruimte, zeggen als voor wie aanpakt. En je komt er niet zo makkelijk weer vandaan. Nou. Ik zeg je toch, mijn laatste kans. Ik heb de 50 achter de rug, jongen. Ik kan misschien nog één keer opkrabbelen, maar niet hier. Hier zitten alle lekker dicht voor mij. <tie> Nieuwe landen, een heel ander volk, een nieuwe taal. Ik weet het. Ik weet het. Ik woon naar Springfield, Dakota. Daar zitten, zitten meer Friese. Dat is tenminste hun steun. Hm? Mm -hmm. <laughs> ik heb ook eens willen oversteken, we Dat wist ik niet. Lang geleden. Men was dood. Ja, was weggehaald. Ik zat alleen op die zaad en ik dacht. Ik ga emigreren. Je hebt het niet gedaan. Nee, ik heb het niet gedaan. Ik sprak erover met de notaris. Hij zei, emigreren is schieten op wild dat je niet ziet. Ontmoedig me niet in Jezus naam. Nee, je hebt gelijk. Jij bent ook anders dan ik. Redzamer. Nou, ik ben niet meer de man van vroeger als je dat bedoelt. Misschien overschat ik mezelf, er loopt alles scheef. Als die, als die jongens van mij... dan dus eerst maar weer kunnen leven. Ze zeggen dat Amerika het land is van de onbegrensde mogelijkheden. Dat klinkt mooi, wat? Ik weet het niet meer. Ik heb geen keuze. En wat verwacht je nou van mij, Wiebe? Nou, ik... Ik heb nog een... Uh... Ik heb wel een... Een klein sommetje van die, van die verkoop over, Charlie. Uh, het geld van Ted. Daar kan ik ginder mee beginnen. Maar uh, wat ik... Wat ik dan mis... Uh, dat... Uh, dat zijn de centen voor de overtocht. Varen kost geld. Hm? Ik hoop bij godswaard dat ik hier niet voor niks gekomen ben. Veel lieve. Alles en alles? Om aan de, de 600 gulden. Veel geld, Charlie. Ik weet het wel. In deze tijd meer dan ooit. Ja. Ja, het is veel geld. En luister, ja. lieve. Ik doe anders nooit iets zonder de Dat heb ik gemerkt. Geen lelijk woord over de Reynolds. Die ziet die dingen meestal secuurder dan ik. Maar. In dit geval, ik geef het toelicht anders. Nood breekt wet. De postbode heeft mij bij toeval jouw briefje zelf in handen gegeven. Dat wil zeggen dat Rijn nog niks van onze ontmoeting weet. Het zit me dwars, dat zeg ik je. Maar ik heb kans gezien... om het voor jou wat achter te nemen. Dat kan. Jezus, Charlie. Dit blijft dus in jou en mij. Niet aan de kooi, dat ook ik een Dat is toch mijn zus. Ja, jij, jij, jij, jij redt ons allemaal. Nou, Gelukkig mee, lieve. In dat andere land. Ik, uh, ik ben bang. Uh, ik zal denken dat, dat we elkaar niet terugzien. Da, dat weet geen mens. Ik ben een oude verslechterde man, Joe. Wat heb je nou toch in je hoofd? Ik zeg het zoals ik het zie. Jij bent in de onderwal gezakt, lieve. Maar je komt er weer uit, ook. Doe me goed aan Ted En zeg tegen de Nee Zeg maar niks Charlie. Jij bent de beste van ons allemaal Kom Wiebe Nou Ik stap er weer op De laatste samen. Dat was het. Stamt dat vuurtje goed uit, jarig? anders gaat hier straks de hele ei in de fik. Ja, gooi de plaag overheen. Kun je eigenlijk warm worden onder het schapendak? dak? Dat kunnen we niet door. Wat toch wel lekker op een zonde punt. Zou je laatste koude nacht niet zijn. Zo moet gedaan. Ja. Mijn broertje zat gepakt. Jij hebt het werkelijk naar die veenstreek? Zoals ik zei. Ik hoop dat ik vandaag of morgen werk in de stal. De paarden blijven hier hoog zitten. Ik kan er niks aan doen. Nou, broer en zoon. Zal je het vroeg of laat wel lukken? Ik snap niet wat jij in die venen ziet. Ik heb er eerder gewerkt, jongen. De Peel, Friese Veen, Hollandse Veld... De toestanden zijn er een pest, maar er is veel volk bij elkaar. dag aan dag. bodem moeten zaaien, hè? Net wat je zegt. Het woord heeft er meer kans om vlees te worden dan waar ook. Ja, blijf zendeling. Natuurlijk blijf ik zendeling. Een ja, raar idee dat we na zoveel maanden niet er weer een kant op gaan. Niet zo raar, hè? Je kunt weer alleen lopen, jarig. En dat is maar goed ook. Ja zodat ik weer alleen kan lopen. Als jij je jezelf nou nog eens kon zien zoals ik je een goed jaar geleden uit dat asiel optwiste. Ja. Wat een verschil met vandaag. Ik weet het. Ik voel het. Terwijl je toch niet bepaald kan zeggen dat we het dit jaar zo breed gehad hebben. Nee. Ik kan het nooit in mijn leven zo meer Dat snap jij niet. Dat heeft onze lieve heer zo beschikt om ons te bewaren voor vervetting in het pootje. Ja, dat we hebben wat toestaan, dan zeg ik het zelf. Oh, dat vlasbraken. Nou... Die van stofkeet. stofketen. vijf graden vorst. En met alle deuren open, ze anders je longen uithoesten. Twee weken groep. De jij die jongens mag verplegen. Dat is de moeite waard, die lui hun leven te houden. Ik ben weg gekomen om zo'n zo geduldig naar je, je luisteren. Dat is een dierlijk magnetisme, zo gezegd. Maar één ding spijt me. Dat ik die ploegbaas niet eens in de glazen heb kunnen nemen. Miro was bij hem vergeleken een schoothondje. Toch heb je hem mooi verneupt. S'avonds in die schuur, als hij een kilometer verderop in de kroeg zat. De troep kon zo moeilijk wezen dat jij was vooruit uit vorst gesproken. Maar nou, vergeet het manifest niet. Vergeet ik ook niet. De proletariërs hebben niets te verliezen dan hun ketenen. Ze hebben een wereld te winnen. Proletariërs van alle landen, verdedigt u. Hm? Jij hebt ook je les geleerd, of niet? Ja, nou, ik heb ze geleerd. In al die schuren en hokken. Bij de dorst en de houtkap. Aan die smerige, rotte gebiedencampagne. Misschien wat op meer geurt dan veel van die sjouwers en slaven wel mee opgetrokken hebben. Weet je nooit. Het zaad kient langzaam, maar het kient. Ja. Yeah. Een zaak van geduld. En niet versagen. Ja, yeah. jij wordt bij de volhouders. Spijt, dat je mee hebt gehaddeld op mijn oneffen pad. Spijt? Nee, bedonderlijk. Ik heb er eens niet geweten of het de wereld vervloeken moest of erom moest lachen. Maar nou, achteraf... werd het de beste tijd van mijn leven. Niks meer te wensen, wat? Nee, je lacht er maar weer om. Voor de domstel jou was ik ergens. Je had pit, jongen. En die kwam eruit. Dat is alles. Jij ja, hebt me opgevist, Jeroen. Je hebt je hem boven water gehouden. Ach, wat? Het is gewoon dat twee meer waard zijn dan één. Maar ik heb jou ook nog wat gewicht. Maaien? Zichten? En hoe je een dorstvlegel moest vasthouden? Ja. Je hebt me nog meer geleerd. Vrijen op zijn vries. Ja, de mens mens steekt overal wat van op. Ja, ik weet het weer. Toen we op die sigorij eens werkten. Zwaar ook ja. En toen moest je het zomaar s'avonds nog naar de meisjes. Ik kon het merken ook, zeg ik je, als ik s' maandags vroeg op de Branderijk was. Ja. Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom jij nooit meeging. Je had toch van huis uit geen hekel aan de wijven? Ik heb er een portie van gehad. Dat kun je niet meen op jouw leeftijd. Ik hoop dat ik het meen, vrouwen voor de geslacht. Pap, pop, je valt toch niet in bijbelse hinderlagen? Wie dat doet, mama, wat er met beste zint. Akkoord. Jij terug naar de klei, ik naar de turfmakerij. Zou jou niet zo vreemd aankomen, hè? die op je eentje? Jij maakt makkelijk vinden. Misschien. Maar ze heten nog niet meteen jarig Riorda. Ik meer tabaksdosis. Oh, ik zie de bodem, doen ze zeggen. Ik heb nog zakgeld. Dat heb je nodig voor de vrede. Hier. Geld voor afscheidscadeautjes heb ik niet. Ik geef je de helft van mijn tabak. Ik rook toch al te veel. Je blijft de oude Karel. Bedankt. Oh, kom. De zon is door, we gaan erop af. De een rechts de ander links. Afscheid moet je niet toe aanrekken. Dat is waar. Hier zijn er wijf. Ga je goed Karel. hoor. weet ik niet. Kulk afmaat, maat, zoals de mijnwerkers zeggen. En dat je maar gauw weer paarden mag schrijven. Ik vind dat. Ja, wie is dat? Tot dan de revolutie. Ik, ik moet het nog één keer zien. Karel! Karel! Wat nou nog? Heb je wat vergeten? Wacht op me, Karel! Heb ik iets voor je meegenomen soms? Huh? Zoiets, ja. Wat dan? Dat kan ik niet zo zeggen. Ik ben van mening veranderd. Ik... Ja, die paarden en zo, dat komt misschien later nog. Ik ga geloof ik liever mee met je naar de venen. Naar die rotvenen? Als je niks op tegen hebt. Ik heb er niks op tegen. Maar weet wat je doet. Een leven daar mag je wel op rekenen. Ja, ik ben er niet bang voor. Nee, maar ik ben nou een keer een evangeliepreker. En jij... Ik ga toch met jou mee. Denk goed na... Je kan nog terug. Nou nog. Daar ginds, waar de hei ophoudt en de venen beginnen... daar hou ik je woord. Wat zo de mieter. Het is mijn eigen vrije wil. Alright. Alright. Waarom blijft hij nog staan? Heeft gelijk. Laten we wel over. Eén, twee, drie. Mars. Ik groet uw volk, versmaat, vertrapt, vergeten, gij zijt de reus, die heel de wereld dorst. Verbleek uw juk, vernieuw uw slavenkeken, want Hij blijft altijd soeverein en vorst. Ik groet uw volk, versmaad, vertrapt, vergeten, gij zijt de reus, die heel de wereld dorst. Verbleek uw juk de slavig eten, want hij blijft altijd soeverein Dit was het vijfde deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Jaarig Jarda werd gespeeld door Hans Veerman, zijn broer Tjalling door Hans Karsenbaar. Reinouw, Tjallings vrouw, was Wie Wiebe Kuiken en zijn vrouw Ted werden gespeeld door Jan Borkus en Joke Reitsmerhagelen. Hep Orizant was Ilke Brander en Paul van der Lek speelde Karel Swets. Piet Ekel speelde de Notaris, Tine Medema, Monke Memerda. Lelkje werd gespeeld door Gerry Mantel, de asielbaas was Tony Fouletta, de asielgasten waren Kees van Ooyen, Donate Marcas, Floor Koen, Piet Ekel en Bert van der Linde. Plomsnaar werd gespeeld door Peter Arians, de verteller was Teun de Vries.